Gastvrij zijn, daar gaat het vanmorgen over. Ik ben Annemiek en ik leid je door de dienst vanmorgen. En uh, dit is ook gastvrij zijn. Elkaar even aankijken en uh, gewoon even goede zeggen. En uh, ik had net met Martin al even erover. Wij hadden echt een beetje een uh, drama dit weekend. Als je wel eens bij ons uh, thuis bent geweest, dan weet je dat wij uh, kippen hebben. En wij zijn ooit, uh, drie jaar geleden of zo, begonnen met vier kuikentjes. Hartstikke leuk. Ja, echt Jent. Je kijkt mij, of uh, Mari, je kijkt me echt zo aan. Kuikentjes van die hele kleintjes. Die kipjes, en die werden steeds een beetje groter. Heel erg leuk. Twee zwarte, of nee, één een beetje zo'n zo queenie. Echt zo'n hele mooie, chique kip. Beetje zo, zoals ik eigenlijk, hè. Zo zag ze eruit. <lacht> Qua verenpakket dan, hè. En uh, een zwarte erbij en twee kleinere bruintjes. En die twee, ene twee leggen witte eitjes. En die andere twee leggen bruine eitjes. Gewoon heel... Uh, gezellig en gemoedelijk en leuk. En op een gegeven moment als eerste was de Queenie helaas dood. Zomaar lag ze dood in haar hok. Dus we zijn overgebleven met drie... en die scharrelen er al een tijdje enzovoort. Nou. En nu had een vriendin van Anouk... die hadden een kip over. Die was alleen, dat was een beetje zielig. Dus die had gevraagd aan Anouk... kan die kip niet bij jullie? Want wij willen hem wel kwijt... en wij hebben er maar drie. Dus we dachten, nou, weet je... kunnen we proberen. Dus wij vrijdag die kip opgehaald... Maar dat is natuurlijk wel spannend, want die drie, die kennen elkaar al een tijdje. En die ene is nieuw. Dus die kwam daar vrijdagavond in het nachthok. Nou, dat was op zich, ging allemaal nog oké. Okay. Op een gegeven moment was hij daaruit ontsnapt, dus toen rende die door de tuin. Ging ook nog wel oké, okay, dachten we. Dus ze gingen s'avonds toch gezellig met z'n allen weer dat nachthokje in. Dus we dachten, nou, dat lijkt wel uh, goed te gaan. Tot we zaterdagmorgen om zes uur, nou ik niet, maar Mart wel, uh, wakker werden. Van alle herrie in dat hok. Dus hij ging kijken, s morgens om een uurtje of acht. Nou, ik wil het niet al te dramatisch maken, maar de bloedspetters zaten tegen de muur. Dus dat arme kipje, elke keer als hij even wilde eten, dan kreeg hij een pik in zijn nek of op zijn kop. Dus hij heeft allemaal, had een beetje bloed hier zo, dus we hebben ze toch maar weer in de tuin gelaten. En die ene was helemaal alleen en die andere drie, die, uh, als ze de kans kregen, renden ze achter hem aan... Dus, en dat is helemaal niet zo leuk om te, om te zien hoor. Ik uh, had het we wel even met Eve. Nou, Eve is er nu niet. Die zit bij de X-Point. Maar die werd er gewoon boos van. Die zei: Dat kan je toch niet maken? Die zwarte kip. Die werd echt boos op die kippen gewoon. Maar kom op zeg. En ik, toen ging ik voorbereiden voor deze dienst. Ik denk: Ja, dat is ook gastvrijheid. Maar niet heus. Hè? Ja. Onze kippen kunnen het niet. En ik hoop dat het niks zegt over ons. Um, maar dit is wel iets onbekend, maakt zo onbemind, blijkbaar. En voordat je weer je plekje hebt gevonden, blijkbaar als kip ook, in zo'n toompje kippen. Ik weet niet of het voor mensen heel anders is. Ik hoop het wel, en ik hoop ook echt van harte dat als je hier vandaag voor het eerst bent, of uh, nou, misschien al een tijdje niet bent geweest, dat je je anders voelt als die ene kip, want die is weer weg. We hebben hem toch maar weer teruggebracht. Want we dachten, ja, die gaat hier niet overleven, dat wil je toch eigenlijk niet, hè? Um, dus het is over de kippen en gastvrijheid. En ik, ik weet zeker um, dat God dat anders doet. En dat God anders naar ons kijkt. En dat God waar we ook vandaan komen, van ons houdt. En zegt, je hoort erbij, wie je ook bent, kom bij mij. Dus het lijkt me goed om uh, de dienst ook te beginnen met gebed. En God te danken voor zijn gastvrijheid voor ons, waar we zelf dan weer van uit mogen delen. Zullen we naar hem toe gaan? Goede God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde, Heer, voor ons. Heer, u heeft over ons nagedacht. Over ieder van ons zoals we hier zitten. En u heeft ons gemaakt naar uw beeld. Dank u wel voor uw liefde en voor uw trouw. U gaat naast ons, ook als we nou, dat niet altijd zo zien of voelen. U belooft dat u dat doet. U laat ons nooit alleen. Ook al voelen we ons misschien soms wel alleen. En ik bid u voor vanmorgen, als we praten over gastvrijheid, over ja, hoe u, Heer Jezus, dat deed toen u op aarde was, hoe u dat aan ons liet zien, maar ook hoe gastvrij u naar ons bent, ook elke keer weer, waar we ook vandaan komen. Ik bid Heer dat we vanmorgen dat ieder van ons dat ook zo, daar iets van mag ervaren, iets van mag voelen, hier in de dienst, ook als we uit de Bijbel lezen straks. En geef het we het dan ook weer kunnen doorgeven. Dit bid ik u Heer, in Jezus' naam. Amen. En wat leuk was, ik was aan het voorbereiden en toen um, um, ging ik natuurlijk ook even naar die prachtige plaat hier kijken. Ik was de afgelopen twee zondagen niet hier in de kerk, dus ik heb een stukje van de reis gemist. Maar het past er prachtig bij. Dus ik wil aan de kinderen vragen die dat leuk vinden, kom lekker naar voren en kom lekker hier even zitten, hier vooraan. Maak maar een kringetje zoals je wil. Als je een beetje zo'n kring maakt eromheen. Kom maar lekker zitten. Dan kan iedereen het goed zien. Ga maar lekker even op de grond zitten. Ja, top. Kom erbij. Kom maar. Als je hier zit, dan denk ik dat iedereen het wel kan zien. Lukt het? Je mag ook een beetje naar voren komen. Kom maar, hoor, er is nog wel een beetje ruimte. Kun je het zien op de plaat? Gaat wel lukken, hè? Dan moeten jullie mij een beetje helpen, denk ik. Want ik was de vorige keer er niet... We moeten die kant op, hè? Dus deze twee. Gaat, oh, ja. nou, kijk eens, Maren, wil jij mij helpen? Reizen een ve eindje verder en dan komen ze hier bij nou, een plaatje... wat eigenlijk helemaal niet zo vrolijk eruit ziet, vind je wel? Kijk eens naar die mensen daar. Wat zijn ze aan het doen? Kan iemand dat zien? Saaien. Ja, ze lijken wel aan het zaaien te zijn, maar kijk eens, blij. Wat vind je? Ze kijken een beetje zielig, hè? Ja, waarom zou dat nou zijn? Waarom kijken ze nou allemaal zo ontzettend zielig? Zie je dat? Het is bijna alsof ze moeten huilen, zeg. Misschien zijn ze wel moe, hè? Van al dat harde werken. Vind je niet? Als ik er naar kijk, word ik er ook niet zo blij van. Maar, wil jij wel, Maren? Zou je graag zo hard willen werken? Niet echt, hè? Daar gaat het over, hè? Ze zijn bijna een beetje verdrietig, lijkt het. Je hebt het wel goed gezien, hoor. Beetje zielig, hè? Hebben jullie dat ook wel eens? Wie van jullie is soms ook wel eens een beetje verdrietig? Heb jij dat wel eens? Milo dat je een beetje verdrietig bent, wie is er nog meer wel eens verdrietig? Ik was gisteren ook een beetje verdrietig over dat kipje hoor, vond ik toch een beetje zielig. Ben jij ook wel eens verdrietig? Ja hè? Jij bent ook wel eens verdrietig. Wat moet je nou doen als je verdrietig bent? Wat helpt dan? Wie weet dat. Heeft een idee als je gewoon een beetje moet huilen misschien of je bent niet blij? Wat kun je dan doen? Naar je kamer. Ga jij even naar je kamer? Ja, dat kan hè. En wat doe jij Maren? Jij gaat dan iets leuks denken? Ja. Wat, wat helpt, Tess? Soms kan je ook bidden hè. Ja, dat kan ook helpen hè. Ja. Hé, hey, wie van jullie... Is er iemand die, is die, die nu ook een beetje verdrietig is? Of, of hebben we het wel goed eigenlijk zo? Hoe gaat het met jullie... Maar goed? Ja? Gelukkig, hè? Ja. Ik zou het willen vragen... Milou, als jij een beetje verdrietig bent... Kom eens even bij me. Wil jij hier even komen staan? Weet je wat je ook kan doen? Als je een beetje verdrietig bent... Dan kan je ook iemand een beetje troosten. Toch? Zou iemand... Mag dat? Bij jou? Zou iemand Milou eens even een knuffeltje kunnen geven? Ja? Durf jij dat? Durf jij dat, Maren? Ja? Geef ze maar een dikke knuffel. Oh, kijk. Dat helpt, hè? Ga je alweer zitten? Maar ik dacht, misschien is er nog wel iemand die Milo een knuffeltje wil geven. Tess ook wel, hè? Ja, geef je even zo'n knuffel, hè? Even een knuffel. Als je elkaar, als je elkaar troost... Wil je ook een knuffel geven? Zei je dat nou? Oh, je wil mekaar een knuffel Dat mag ook. ja. Dat zijn jullie vriendinnen, hè? Ja, Als je een beetje verdrietig bent en iemand geeft je een knuffel... dan voel je, je weer een beetje blij. Toch, Maud? Ja, hè? Soms krijg je knuffel van papa of van mama... of misschien wel van je vriendin... of van je zus. Of van je, of van je vriend, dat kan ook, hè? Ja, of van je juf. Dat helpt, hè? Als je elkaar kan troosten... dan word je ook weer een beetje blij. Klopt, hè? Nou, dan heb ik een plaatje. Weet je... Ja, want bij de Heere God is dat ook zo. Wacht eventjes. Bij de Heere God is dat ook zo. Soms ja, ben je een tijdje een beetje verdrietig. Maar de Heere God wil je ook heel graag je weer troosten. Er stond heel mooi net als dat de regen ervoor zorgt dat er ook weer iets gaat groeien. Nou, soms moet je huilen. Maar de Heere God wil je graag troosten. En het dat weer een beetje beter voor je maken. Nou, dat staat ook op het plaatje. Je zit er toevallig heel dichtbij... Kun jij hem eroverheen plakken? Wat zie je op het plaatje? Maïs zie je? Wat zie je nog meer? Kan je het zien teers of niet? Wat staat erop? Ik kan eens even helpen. Wat zie, wat zie je hier staan? Die mensen zijn in elk geval weer blijer, toch? Wat zie je? Zeg het maar. Ja, de maïs is helemaal gegroeid. Zie je dat hoeveel groei de Heere God heeft gegeven? Dus eerst moesten ze hard werken, waren ze niet zo blij... Maar de Heere God wil je ook graag ja, groei geven. Absoluut. Ze vinden het fijn dat de Heere God water heeft gegeven. Hè? Dat de plantjes zijn gegroeid. En dat ze nu kunnen oogsten. Hè? Klopt hè? Precies. Nou, dank jullie wel. Uh, straks gaan jullie, als je met, naar, de kind, naar de kidsclub gaat... Naar de veenarts, naar de kids hè? Van, of naar de kruimels, dan ga je daar meer over horen. Mag je nu weer lekker naar je plekje en dan gaan we samen een lied zingen. Mogen de kinderen nu naar hun eigen programma's? We hebben er twee vanmorgen, eigenlijk drie. Want de jongste X-pointers zijn al bij Ron en Egid, dus die zijn nu niet in de kerk. De Veenaard, even goed zeggen, de Veenaard Kruimels van 0 tot 3, die mogen gewoon hier naast de keuken. En die worden opgevangen door Jente en Ilse heb ik goed onthouden. En de Veenhard Kids voor alle kinderen die in groep 1, 2, 3 en 4 zitten. Die gaan lekker naar de school De Fontein hier vlakbij. En die gaan mee met Hans en met Wendy. En um, ik zou zeggen, die komen straks weer terug voor het eind van de dienst. En ik zou zeggen, veel plezier. Tot straks. Tegen, tegen Hier zo weer ik wij u zei. in de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen wil ik schuilen in de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen o heer <tie> mm We gaan een stukje lezen uit um, een brief van Paulus die hij schreef aan, uh, aan de Romeinen, kerk in Rome. Het is een prachtig stuk. Toen ik het las, uh, dacht ik, oh, het is, er zit veel verlangen in, wat mij betreft in elk geval. Ik ga, ga lezen. Ik zou zeggen, lees lekker mee op de beamer. Laat uw liefde oprecht zijn.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 Verkommer u om de noden van de heilige en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet u zelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad... Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Martin. Goedemorgen. Ik was um, 13 jaar en wij verhuisden nogal veel. Ik was 13 jaar en um, wij verhuisden van Friesland drachten naar Leusden. Friesland in het noorden, naar Drachten. En um, ik weet nou goed dat ik um, ja, dat ik de route naar school. Ik ging naar een nieuwe school, van de eerste naar de tweede klas ging ik, dat ik de route naar school even met mijn moeder een keertje fietste zodat ik de route naar school überhaupt wist. Want wij kenden daar eigenlijk nog helemaal niemand. We waren daar net komen wonen. En ik weet nog dat ik voor de, de eerste dag zelf naar school ging. En um, ik kwam aan op school. En ik zag allemaal onbekende leeftijd, jongens, meisjes van mijn leeftijd. Die zag ik allemaal rondlopen. En ik voelde me behoorlijk onprettig. Ik had me dat niet zo gerealiseerd. Maar ik was een beetje alleen. Ik kende natuurlijk nog helemaal niemand. En ik kwam aan en er hingen twee uh, ...briefjes, twee uh, roosters. Ik wist eigenlijk ook nog niet in welke klas ik zat. Ik was ook niet heel goed voorbereid. Maar ik zat te kijken op die, op die briefjes... ...en ik stond daar en iedereen druk om me heen. En ik kijk en ik had geen idee in welke klas ik zit. Het was een beetje een vage benaming. H, 2 nog iets. Ik stond daar en ik weet niet waar ik heen moet. En op een gegeven moment voelde ik twee tikjes op mijn schouder. Ben jij Marten? Dan zit je bij ons in de klas. Loop maar mee. Ik weet nog dat ik toen dacht, ik zat mezelf toe te spreken eerst van rustig blijven, niet in paniek. Die twee tikjes voelde ik, ik kon meelopen naar de klas. En die twee jongens dat zijn eigenlijk mijn beste vrienden geworden later. Nou, gastvrijheid gaat het vanmorgen over. Je komt allemaal wel eens in een positie dat je je een beetje vreemd voelt, een beetje onwennig. Dat kan zijn op school, als je een nieuwe klas binnenstapt, het kan zijn... Uh, op je werk, een nieuwe werkplek het kan ook zijn in de kerk, als je voor het eerst een kerk binnenstapt, het zijn allemaal situaties waarin je je afvraagt, hoe word ik hier ontvangen, zijn de mensen open, of zijn ze gesloten, hoe word ik ontvangen ik ben even benieuwd, wat roept er bij jullie op gastvrijheid, ik wil iemand eens roepen door de zaal, wat roept het op gewoon even een associatie Welkom voelen. Nog meer? Vriendelijkheid? Nog iemand die een associatie heeft bij gasvrijheid? Lekker eten? Ja. Welkom voelen. Ik ging voor deze preek, ik was met het thema bezig, ging ik naar mijn overbuurman. Die herstelt kleding. Ik woon aan de dorpsstraat in Wilnis. En ik was alvast eerder bij hem geweest. En toen bood hij me direct koffie aan. En nog een kopje koffie, en nog een kopje koffie. Ik wist, hij is heel erg gasvrij. Later gaf hij me twee appels. Echt, echt een gasvrije man. Dus ik dacht, ik loop eens bij hem binnen. Dus ik stapte mijn deuren uit, ik ging naar de overkant. En ik vroeg hem, van, waarom ben jij eigenlijk altijd zo gasvrij? Ik zei, jij bent altijd zo gasvrij. Toen zei hij, dankjewel. Waarom ben je nou eigenlijk altijd zo gasvrij? En hij zei, dat is eigenlijk heel normaal. Dat hoort bij het leven. En het hoort ook bij mijn geloof. En deze jongen die tegenover me woont, is zelf moslim. Hij komt uit Syrië en hij zei dat het hoort bij mijn geloof, gastvrij zijn. Nou in het christelijk geloof zit eigenlijk hetzelfde, gastvrij zijn. Je komt het op heel veel plekken tegen in de Bijbel. Als het goed is schijnen er drie teksten in beeld. Misschien heb ik de volgorde wat anders. Ja hier, het komt de hele tijd voor in een soort zinnetje dat het gewoon wordt genoemd. Eerst houdt de onderlinge liefde in stand en houdt de gastvrijheid in ere. Bekommer u om de noden van de heilige en wees gastvrij. En nog weer ergens anders, wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen. Gastvrijheid. Het woordje voor gastvrijheid is letterlijk, als je kijkt in het Grieks, is philoxenos. Doe jij nog een beetje aan philoxenos? Dat is eigenlijk de vraag. Het woord uh, philo betekent liefde en xenos betekent vreemdeling, gast. Je ziet het hier, Xenos. Misschien ken je Xenos ook wel van die gele winkel. Hij is hier natuurlijk ook in Meidrecht. En die winkel die heeft ook iets van, um, het is net even anders. Het is altijd even iets nieuws. Daar staat die naam Xenos, het zit er in die naam. Dus liefde voor de vreemdeling, voor de gast, gastvrijheid. Misschien ken je ook wel het woordje xenofobie. Xenos, vreemdeling, gast. Fobie is angst. Angst voor de vreemdeling, voor de gast. Dat kan ook. Die twee kanten, dat je ziet uh, liefde, maar ook misschien wel angst voor wat vreemd, voor wat anders is. Die twee kanten die zie je denk ik allebei wel vandaag. Als je kijkt hoe er wordt omgegaan, of hoe mensen omgaan met de vluchtelingencrisis bijvoorbeeld, zie je denk ik die twee kanten wel. Ik keek op de site van een partij, van de PVV. En daar stond bijvoorbeeld nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit de islamitische landen. De grenzen moeten dicht. Dat is een houding die je ziet. Je ziet bij de partij die opkomt, Forum voor Democratie, zie je ook dat de stroom aan immigranten die binnenkomt. Je ziet het hier, wat nog steeds gebeurt. Per boot, per vluchteling, op allerlei manieren. Dat de vraag is van ja, wat gebeurt er als deze mensen allemaal en steeds meer in ons land binnenkomen? Wat gebeurt er dan? Krijgen we bijvoorbeeld meer aanslagen, zoals laatst in Utrecht? Er kan angst zijn en misschien ook niet gek. Wat gebeurt er als steeds meer mensen uit andere landen in ons land binnenkomen? Je ziet soms in praatprogramma's afgelopen donderdagavond, zag ik het nog bij G-NEX zie je dat mensen in gesprek gaan met elkaar. Soms van de linkerkant van het politieke gesprek en rechts. En dan gaat het er soms best fel aan toe. Gelukkig zie je daar nog wel dat mensen met elkaar in gesprek gaan en met elkaar in gesprek blijven. Want het kan soms makkelijk zijn, jij zit in dat hokje en jij zit in dat hokje. Europees zie je het ook. Griekenland en Italië willen vluchtelingen spreiden over Europa. ...landen als Hongarije en Polen zeggen... ...de grenzen moeten dicht. Ik ben er niet om uh, politiek te bedrijven... ...of dingen op te lossen. Dat kan ik niet. De Bijbel noemt wel uh, dingen die hierover gaan. Als we uh, kijken... ...hoe ga je nou om met mensen die nieuw zijn... ...die vreemd zijn... ...die gevlucht zijn... ...dan lees je daarover dingen in de Bijbel. En je leest... Uh, bijvoorbeeld in Leviticus 19, vers 33 lees je daar iets over. Verschijnt als het goed is in beeld. Er staat: Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God. Hier zie je dat een volk zoals Israël. Dat onderdrukt werd in Egypte. Waar ze eigenlijk slaaf waren. Waar ze onderdrukt werden omdat ze in de minderheid waren. Dat zij uh, uiteindelijk door God bevrijd worden. Een ander land krijgen. En zelf ook groter weer worden. En dan is de vraag. Hoe, wat doe je dan? Hoe ga je dan om met mensen die in een kwetsbare positie zitten. Vreemdelingen, bijwoners in een land. Als je hier leest wat God daar zelf over zegt, zegt hij dus onder druk mensen niet. Ga gastvrij om met mensen, heb hen lief. Hoe zit het met jouw gastvrijheid? Hoe kijk je naar mensen met een andere taal, met een andere cultuur? Hoe zie je mensen? En hoe zie je ook gewoon breder mensen die nieuw zijn, op je werk, thuis, in de buurt, Mensen die je niet kent. Dat is denk ik een vraag die voor ons allemaal wel ligt. Als je, iets bij, als je kijkt naar hoe Jezus leeft, als je zijn leven bekijkt, dan zie je eigenlijk dat hij steeds grenzen overgaat. Hij is helemaal in contact met de Vader, met de Geest. Hij is bij God zelf. Maar hij kiest ervoor om af te dalen, om mens te worden. Om mensen die eigenlijk vervreemd zijn van God, vreemdelingen zijn van God, om daar dichtbij te komen. Jezus wordt zelf niet gastvrij behandeld. Hij gaat dus eerst zelf uit zijn comfortzone, maar hij wordt niet gastvrij behandeld. Aan het begin van zijn leven zie je het al, er is geen plek voor hem. Ze moeten, hij moet worden uitgeweken naar een stal. Er is voor jou geen plaats, is de eigenlijk de hele tijd het verhaal wat je ziet in het leven van Jezus. En ook later vlucht hij naar Egypte met zijn ouders, Daar is hij zelf een vluchteling. Jezus weet dus wat het zelf is om een vreemdeling te zijn, om onbekend ergens te zijn, nieuw. Er is steeds geen plaats. Later zie je dat Jezus... ...soms zodanig wordt aangevallen... ...dat hij moet uitwijken... ...dat hij ronddolt over de aarde... ...dat er geen plek is voor hem. Uiteindelijk is er wel één plek... ...voor Jezus. En dat is Golgotha. Er wordt een definitieve plek... ...voor hem gevonden. En dat is... ...aan het kruis. Welkom terug... Dat is aan het kruis. Als Jezus, als er geen plek voor hem is, als hij helemaal wordt weggedrukt, dan belandt hij uiteindelijk aan het kruis. En ik vond een heel mooi beeld wat hier in de Venardkerk staat, is dit kruis. Je ziet hier eigenlijk in het, zou je kunnen zeggen, het toppunt van gasvrijheid. Jezus wordt weggeslagen, aan de kant gezet maar hij hangt met open armen naar de wereld nog steeds toe hij blijft ondanks dat hij wordt weggeslagen ondanks dat ze hem niet hoeven niet willen blijft hij met open armen staan je zou zeggen een toppunt van gastvrijheid Jezus opent zijn armen aan het kruis en hij maakt ruimte. Hij maakt ruimte voor andere mensen, voor mensen die vreemd zijn. Hij maakt ruimte voor jou en voor mij, voor ons. Hij maakt ruimte zodat wij in de omarming van God kunnen komen. Zodat we thuis kunnen komen, werkelijk thuis. Ik denk ook dat als je nadenkt over zelf gasvrij willen zijn, dat het hier begint. Dat je begint met je voor te stellen, voor ogen te hebben, je te laten raken door dit beeld. Door Jezus die blijft staan met zijn armen open, met liefde, met bewogenheid, tot het einde toe. Als christen kun je je ook vreemdeling voelen. Als je iets met hem hebt, met Jezus. Misschien echt in hem gelooft. Misschien zoekt. Misschien verbinding voelt. Dan kun je je daarin ook vreemd voelen ten opzichte van anderen. Je vindt in de Bijbel dat... Of in de advertentie, sorry. Lees je nog wel eens dat er staat... De Heer heeft thuis gehaald. Het echte thuis is natuurlijk iets wat je in de Bijbel leest wat komt als je God face-to-face -face letterlijk ontmoet. We leven hier, zou je kunnen zeggen nog, op een afstand van God. Je kunt hem dichtbij ervaren, je kunt hem meemaken. Maar tegelijk echt thuiskomen bij hem, hem ervaren, helemaal dichtbij hem zijn. Dat gebeurt als je hem echt letterlijk ontmoet, face-to-face. Dat is een soort definitief thuiskomen, zou je kunnen zeggen. Je kunt je soms een vreemdeling voelen, misschien in je buurt wel wat, op je school of je werk. En je bent zelf dus als christen, of iemand die iets heeft met Christus, eigenlijk ook zelf een beetje vreemdeling. En als je dat echt voelt, dan kun je je ook verbinden met... Andere mensen die ook vreemdeling zijn, die nieuw zijn. Die ergens voor het eerst komen. Want je voelt een beetje van, ik ervaar hetzelfde. Ik ben zelf eigenlijk ook een vreemdeling. Laat ik ook gasvrij zijn naar die anderen. In Jezus ontstaat er ook een nieuwe familie. Je wordt broers en zussen van elkaar. Je bent niet alleen als vreemdeling, je bent samen eigenlijk als vreemdeling. Als je mensen ontmoet die nieuw zijn, die op de vlucht zijn, die vreemdeling zijn en je ontvangt ze, dan kan het zijn dat je Jezus zelf ontvangt. Je kent dat rijtje misschien wel dat Jezus zegt, ik was naakt, jullie hebben mij gekleed. Ik had honger, jullie gaven mij te eten. Ik had dorst, jullie gaven mij te drinken. En zo zegt hij ook, ik was vreemdeling. En jullie namen mij op. Als Jezus bij je aanbelt thuis. Doe je dan open. En als je open doet. Hoe dat je dat doet. Dan zegt Jezus. Doe hetzelfde bij iedere ander. Die je ontmoet. Die op je pad komt. En dan ontmoet je Jezus zelf. In die ander. Ontmoet je hem. Gastvrijheid. Het is ook een moet ik zeggen, als ik het op mijn eigen leven betrek, ook best wel eens ingewikkeld. Ik uh, zit aan die werkstraat, en die uh, dorpsstraat daar in Wilnis, zit ik te werken en soms klopt er iemand aan en vaak wil die persoon even kijken, ik heb een, die, de werkruimte is nieuw en dan komen ze even binnen en dan laat ik even zien wat er gebeurd is en dan zit ik soms wel eens even te zoeken van ja, bied ik een kopje koffie aan, een kopje thee en dan zit ik soms ook wel weer met die preek in mijn achteraf, ja, maar ik moet ook nog werken. Het is ook best ingewikkeld. Misschien herken je dat. Misschien denk je ook wel bij gasvrijheid: Ja, mijn leven zit al zo vol. Mijn agenda zit vol. Ik heb zelf weinig rust. Ik heb juist even behoefte aan wat minder contacten. Ik zit niet te wachten misschien wel op een ander. Gasvrijheid. Ergens is het steeds weer bij Jezus beginnen, denk ik die met die open armen staat. Gasvrij naar jou, naar ons. Vol liefde voor mensen die vervreemd zijn van hem. Wat wel mooi was, was dat ik laatst iemand ontmoette... die, zei, die bezocht laatst regelmatig de dienst hier in de Veenhaardkerk... en die zei, uh, altijd spreekt iemand mij wel aan, heer. Als ik dat hoor, word ik erg blij, want dan denk ik... Dat is gastvrijheid. Er zijn, je ziet iemand die nieuw is, maar je spreekt iemand aan. Contact maken. Lisbeth en ik hebben het hier zelf ook ervaren in de gemeente. Dat we gastvrij werden ontvangen. We hebben al bij velen bij jullie aan tafel gezeten. zijn bij velen van jullie binnengekomen. Daarin hebben we gastvrijheid ervaren. Een open deur. En in de kerk hier gebeurt het ook. Als er een hand gegeven wordt als je binnenkomt als je wordt aangesproken, als je nieuw bent. Ik zou zeggen, laten we daar ook voor blijven gaan. Gastvrij zijn naar mensen die nieuw zijn, die onbekend zijn. Open zijn. En ik wil nog uh, drie handreikingen geven... waarmee je dit in de praktijk kan brengen. De eerste is... begroet mensen die je niet kent. Kijk, misschien denk je zelf al van, ja, gasvrijheid dat is zo groot. Ik moet mijn huis openen, ik moet dit, ik moet dat. En misschien voel je jezelf al van, ja, als ik, dat zie ik eigenlijk niet zitten. Of voel je gewoon niet de ruimte om dat ook te doen, om anderen zomaar aan te spreken. Een vriendelijk gebaar, lachen naar iemand, een glimlach, een groet, is een vorm van gasvrijheid. Een manier waarop je gasvrijheid kan laten zien. Een tweede is, stap op onbekende af. Dus het is een handreiking toegespist op jouw persoon. Ontvang hem ook zo, zou ik zeggen. Stap op onbekende af. Toen ik die twee klopjes op mijn schouder voelde, toen ik in die onbekende school binnenkwam, toen kwam daarmee, daarmee de rust in mij. Ik voelde me welkom geheten. Stap eens op onbekende af en zeg eens, hey, ben jij nieuw hier? Ik heb je nog niet eerder gezien, bijvoorbeeld. Dat is een manier, er kan een gesprekje ontstaan. Ik, ik heb nog wel eens gezegd van, ben je nieuw hier? En dan blijken mensen, blijken mensen al gesproken te hebben. Kan ook gebeuren. Maar dan heb je ook een leuke aanleiding. Dan kun je daarna ook nog verder in gesprek. Het is herkenbaar misschien. Ik hoop het niet, al te veel. Stap op onbekende af. En een andere derde is, kan zijn, open je huis... Je kan nog mensen gewoon eens uitnodigen. Kom eens binnen voor een kopje koffie, voor thee of voor eten. Eten moet je toch doen. Dat kun je ook samen doen. Gastvrijheid begint bij die geopende armen van Jezus. En dat is waar we ook naartoe leven. Goede vrijdag, dat we stilstaan bij Jezus zelf. Die zich opent naar de wereld. Die gastvrij is. Die mensen die vreemd zijn vervreemd zijn van God ontvangt, die naar ze uitstrekt. Ik zou zeggen, laten wij hetzelfde doen en in dat spoor gaan. Zullen we met elkaar bidden? In het gebed ben ik een moment stil. Voel de ruimte om daarin iets te zeggen of stil te zijn. Laten we bidden. Heer, u bent groot. En we zien uw grootheid aan het kruis. Uw liefde zien we aan het kruis. Uw geopende armen, uw gastvrijheid. En we danken u dat u zo naar ons toe komt. Dat u zo naar ons staat. Wat er ook aan de hand is in ons leven. Misschien dat de dingen helemaal niet kloppen. Dat we. Dingen niet goed doen in ons leven. Dat u daarin wil vergeven. Dat u ons tegemoet komt, nabij komt. Dank u wel dat u zo bent. In een moment van stilte zijn we bij u. Bidden u wilt u ons. Steeds opnieuw weer, weer vullen met uw liefde, met uw bewogenheid, met uw gastvrijheid. Zegen onze ogen, zodat we zien wie we kunnen ontvangen. Zegen ons hart. Raak het aan, alstublieft. Steeds weer, zodat we uw liefde delen. En zegen ons verstand. Geef ons wijsheid om uit te vinden wat past in ons leven. Wilt u ons zo zegenen? In Jezus' naam. Amen. We gaan naar een luister-slash-meezinglied. Meezinglied. Een meezinglied, ja. Dus hartelijk welkom om mee te zingen. Zullen we gaan staan? Ik wens jou een dak boven okay. je hoofd. Dat je een thuis mag zijn. Je tafel vol met brood. Dat je rustig slapen kunt. De hele nacht. Dat de liefde van je leven op je wacht. Ik wens jou genoeg om door te gaan. Dat je rijkdom vindt door op van weinig.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 Met elkaar danken en bidden. En we gaan ook bidden voor um, iets wat ik even te noemen heb. Want we zijn op zoek de afgelopen tijd geweest. Dat heb je kunnen volgen via de nieuwsbrief naar een nieuwe oudste. Dat is nog even zoeken. We hebben tot nog toe niemand gevonden. Uh, dat heeft als uh, ja, oudste natuurlijk onze aandacht. En um, we hopen natuurlijk van harte dat er iemand opstaat in de komende tijd die dit wil gaan oppakken. Dat gaan we... Uh, ja, meenemen in gebed. Want dat is uh, natuurlijk iets uh, belangrijks voor ons samen als Veenhuidkerk. En verder zullen we ook bidden voor dingen die er in de wereld spelen. Neem uh, mensen die op de vlucht zijn in Venezuela of Mozambique. Laten we met elkaar danken en bidden. Heer, goede God... We danken u dat u goed bent, dat u vol liefde bent. We danken u voor uw warmte, zichtbaar aan het kruis. Waar bent u mooi en heerlijk. We bidden u ook voor deze wereld. We bidden u voor Mozambique, waar honderden slachtoffers zijn gevallen. En misschien nog, waar het dreigt dat er nog meer vallen. We bidden u voor mensen die op de vlucht zijn. We bidden u voor mensen zonder dak boven hun hoofd. Mensen die lopen door de regen, door de kou of juist door de hitte. We bidden u voor mensen die zich een vreemde voelen in Nederland, hoe lang ze hier ook al wonen. En we bidden u, geef verbinding, geef openheid tussen verschillende culturen. We bidden u geven politici van alle partijen. Geef hen wijsheid. Geef hen uw geest. Om goede keuzes te kunnen maken. Geef gesprek. Zodat tegenstellingen die lijken te zijn. Misschien overwonnen kunnen worden. We willen u ook bidden voor onze gemeente. De Veenhardkerk. Heer, u bent degene die... Onze gemeente leidt, die ons samenbrengt, die ons kent en tegelijk leidt u via mensen. En we bidden u om uw leiding, om uw ingrijpen als het gaat om het vinden van een oudste. Wilt u iemand geven die de verantwoordelijkheid, de ruimte, het verlangen voelt om dit te gaan doen? Wilt u zo zorgen voor ons als gemeente? We bidden u ook voor de week die voor ons ligt. Wilt u in alles nabij zijn. In welke situatie we ons ook begeven. Wilt u ons plezier geven, vreugde in het volgen van u? Geef ons kracht als we juist moe zijn. Geef ons troost wanneer er verdriet is in ons hart. En geef ons een open hart naar elkaar toe, een gasvrij hart naar elkaar toe, voor de mensen om ons heen. In Jezus' naam. Amen. Nou, nog een paar laatste dingen voordat we lekker naar de koffie gaan zo meteen. Je bent van harte welkom om nog even te blijven voor koffie, voor thee, limonade ook. En um, nou, ik zou zeggen, laten we dan lekker in praktijk brengen wat we vanmorgen hebben gehoord. Um, als we elkaar ontmoeten zo bij de koffie. En uh, nou, gastvrij zijn voor elkaar. Um, in mei start uh, de introductiecursus. Dat hebben we hebben elk jaar, en dat is een aantal avonden waarin we uitleggen wat de Veenardkerk is, waar de Veenaardkerk voor staat... Dus um, nou, wellicht kom je hier al wat langer en uh, denk je erover om lid te worden. Dan zou ik zeker zeggen, schiet Martin even aan. Mag ook bij mij om uh, wat meer informatie, welke avonden dat zijn. En uh, nou, dan kun je een beetje ondergedompeld worden in uh, wat de Veenhaardkerk is. En dan kun je altijd als, je aan als de cursus klaar is besluiten... nou, ik wil wel lid worden of uh, misschien toch niet. Dus uh, van harte uitgenodigd in elk geval. En zit je hier en moet je aan iemand denken... Nou, ook dan uh, geef het door, zou ik zeggen um, Morgenochtend gaan we ook weer uh, uh, met een groepje mensen bidden Dat doen we elke twee weken um, En ook dat, um, je bent heel welkom daar Dus uh, om tien uur morgenochtend En misschien is er iets of iemand voor wie je wilt bidden Voor wie je wilt laten bidden door ons uh, Nou, schiet mij even aan en, uh, en noem dat En dan nemen we dat mee Maar je bent natuurlijk ook gewoon welkom om uh, aan te haken daar en ik zat me net te bedenken, uh, sinds kort uh, lopen we met een groepje vrouwen... ook één keer in de twee weken uh, op donderdagmorgen. En um, ook dat is een open groep. Dat is een groepje waar we nou, een mooie wandeling maken door de Ronde Venen. Even koffie drinken met elkaar. Uh, waarbij we ook uh, um, mensen die we kennen uitnodigen of buren... gewoon om een plek te zijn um, die gastvrij is. En uh, nou, om elkaar te ontmoeten. Dus als je dit nou hoort en je denkt, nou, dat lijkt me eigenlijk wel wat... Dan uh, kom even langs. Of als je denkt: Oh, nou, ik ken eigenlijk wel iemand die dat wel leuk zou vinden. We lopen niet, uh, het is niet een marathon of zo, het is zes uh, kilometer. Dus we lopen ruim een uur en we drinken ook koffie vooral. Dus uh, laagdrempelig, zeg maar. Maar voel je in elk geval uh, uh, vrij en welkom daarvoor. Bij deze, donderdagmorgen, elke twee weken. Um, we geven bloemetjes weg, dat doen we elke week als Veen naar het Kerkje staan uh, hier achter mij... aan iemand die het moeilijk heeft. En dat doen we deze week aan uh, Tineke. Dat is een vriendin van uh, Marianne en van Wim. En het gaat niet zo goed met Tineke. Tineke heeft een uh, zware depressie. Daardoor kan ze ook uh, al haar, haar werk niet meer doen... maar ook de taak in haar, in haar als, als moeder. Um, nou, ter bemoediging uh, zijn de bloemen voor deze week uh, voor haar. En tot slot... We collecteren deze hele maand al voor um, zwemles aan vluchtelingen. Op de Beamer kun je er meer over lezen. Het is de laatste keer uh, dat we dat doen uh, vandaag. En uh, haar, van harte bij jullie aanbevolen om uh, nou, mensen die graag willen leren zwemmen... in dit waterrijkje stukje, stukje Nederland. Lijkt me belangrijk voor ze, maar ook gewoon fijn um, te ondersteunen daarin. Dus uh, nou, de kinderen zullen zo ook wel terugkomen, denk ik. En dan zingen we daarna nog één lied. Zullen we collecteren? Uh, slot niet. Want God gaat met je mee. De genade van de Heer, Jezus Christus. De onvoorwaardelijke liefde van de Vader. En de nabijheid van de Heilige Geest. Met jullie allemaal. Amen. <tied>